Goedemiddag, ik ben Ryan Halfheid en dit is het nieuws van NOS op 3. Het centrum Seksueel Geweld heeft nog nooit zoveel meldingen binnengekregen als dit jaar. Zo'n 10.000 mensen zochten hulp na een ervaring met seksueel geweld. En dat is 60% meer dan vorig jaar. Volgens het centrum komt het vooral door de onthullingen van Boos over grensoverschrijdend gedrag bij de Voice of Holland... Daardoor zijn mensen zich er bewuster van wanneer er iets niet deugt en trekken ze ook sneller aan de bel. Buren in Amsterdam zijn een inzamelingsactie gestart. Afgelopen weekend brak er een brand uit in een complex waar veel studenten en statushouders wonen. Een hoop containerwoningen zijn helemaal verwoest. Deze jongen zei vlak na de brand dat hij hoopte dat zijn spullen nog gered konden worden. Ja, ik hoop gewoon dat, dat er iets geregeld kan worden. En ik heb heel veel instrumenten staan thuis, muziekinstrumenten, daar maak ik me wel zorgen om. Er wordt geld ingezameld om spullen te kopen voor mensen die alles zijn kwijtgeraakt. De teller staat al op bijna 5000 euro. Heb jij moeite met de brieven van de belastingdienst of je energieleverancier? Dat is niet zo gek, want die zijn vaak te ingewikkeld, zegt de SNS-bank. Die deed er onderzoek naar en zegt dat 1 op de 5 jongeren aangeeft dat ze wel eens een fout hebben gemaakt... omdat ze een financiële term niet helemaal begrepen. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van een hypotheek of tijdens het beleggen. Louis van Gaal is weggelopen tijdens zijn eerste persconferentie in Qatar. Een journalist bleef vragen stellen over keeper Jasper Sillissen, die niet is geselecteerd voor het WK. Was de bondscoach helemaal klaar mee? Hoeveel vragen mag Valentijn stellen? Nee, Hij blijft maar ik, doorgaan nee, op hetzelfde geval. Ik, het, het heeft ja, helemaal geen uh, bijdrage nee, aan deze... Het vraag. is als gewoonlijk. Het is iedere keer hetzelfde met jou. Nee. Ja, ja, ik ga je nu weer een vraag stellen? Ik ga nog een laatste vraag stellen. Nee, ik geef geen antwoord meer. Er werden ook nog vragen gesteld over Memphis de Depay, maar Van Gaal had recht genoeg van en liep de zaal uit. Dan nog het weer, op veel plekken zon, maar vooral in het noordoosten ook wat wolken, graadje of 12. Morgen begint met regen, smiddags ook nog wat bijen en dan wordt het zo'n 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Smaan van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat nog file tussen knalpunt De Hoek en knalpunt De Nieuwe Meer 10 kilometer met een kwartier oponthoud. A8 richting Amsterdam bij knalpunt Koenplein 4 kilometer met 10 minuten vertraging. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Beverwijk Oost en knalpunt Rottenpolderplein 6 kilometer. Daar is de vertraging een kwartier. De oorzaak is een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht.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 Westkust lacht. 24 uur per dag. Dit is ZFM. Alles is veranderd. Alles is hetzelfde. Alles is kapot.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 Toch voorbij Ik ben op zoek naar de rode draad Iets wat het allemaal logisch maakt Ik wil weer zien zoals ik zag toen ik jou Ik ben vandaag begonnen met Vaya Condios, What's a Woman, gevolgd door Jaabrezema met Grijs en we gaan door met Total Touch, Somebody Else's Lover. Pianoconcert. Heerlijk wegdromen bij prachtige klassieke pianomuziek. Kom genieten van een pianocorset van Leon de Groot. De kosten zijn 2,50, inclusief koffie. Inschrijven 023 5740 330. 5740 330. En het is vrijdag 25 november van 2 tot kwart over 3. De locatie is... Plus punt voor het Noord en ik ga door met Dokter Hoek sharing the night together You're kinda lonely girl would je like someone new to talk to oh, yeah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 instrumentaal van de week door Hans Wassenaar. The Fireballs, ook wel bekend als Jimmy Gilmer and the Fireballs, was een Amerikaanse popband uit de jaren 60. De Fireballs werden geformeerd in 1957 in Raton, New Mexico, en begonnen als een instrumentale band met de kenmerkende liedgitaar van George Tomsko. Volgens de oprichter Tom Cohen-Lark namen ze hun naam aan na hun staande ovatie van 'Great Bells of Fire van Jeremy Lewis bij Ritten. Ze bereikten de top 40 met de single Torqua uit 1959, Bulldog in 1960 en a Party' piekte in augustus 1961 op de nummer 29 van de UK Jingle chart. Aangekondigd als Jimmy Kilmer en de Fireballs... bereikte de band nummer 1 in de Billboard-hitlijst van Sugar Stack... die in 1963 vijf weken op dit positie bleef staan. De single bereikte in november van dat jaar... ook een week lang de nummer 1 van de Rhythm and Blues-lijsten van de Billboard. Maar de stijging op die lijst werd afgebroken... omdat Billboard stopte met het publiceren van een Rhythm Blues-hitlijst... Hier zijn Jimmy Gilmer en de Fireballs met Torquelli.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 Dit was Niels Geuzenbroek met Streets of Hearts. Yoga geeft je nieuwe energie. Yoga begint en eindigt niet op het matje in de les. Je neemt het gevoel van eenheid, van adem, lichaam en geest mee in het dagelijks leven. Zo kun je met meer vertrouwen in het leven staan. Aanmelden via de website van Pluspunt. Maandag van kwart over acht tot half tien. De locatie Pluspunt Zandvoort Noord. De diepte. Ken je het gevoel dat, dat je droom niet uitkomt? Ben je wel eens bang dat het altijd zo blijft? Want het regent alle dagen en ik zie geen hand volgen. Jij en ik toch samen, dat zou altijd zo zijn. Zo naar het leukste radio station van Nederland. When your legs don't work like they used to before And I can't sweep you off of your feet Will your mouth still remember the taste of my love Will your eyes still smile from your cheek That in I will be loved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 baby you Sharon met Thinking or Loud. Vanavond geeft de dichtersgroep de Nieuwe Egelantier een open avond. Zowel beginnende als gevorderde dichters zijn welkom om geheel vrijblijvend kennis te maken met de groep. Vanaf 1995 komt de dichtersgroep iedere maand samen om uit eigen werk voor te lezen en te bespreken. U bent van harte welkom in het gebouw De Schakel, Pijnboomstraat 17 in Haarlem, van half acht tot tien uur. Info 06 28 24 2081. 06 28 24 2081. En ik ga door met Warner. I want to know what love is. Waarom is waaghalzerij als karaktereigenschap niet weggeëvalueerd? Met vuurwerk spelen, in zee zwemmen als de rode vlag wappert of klimmen zonder bescherming. Voor je overlevingskansen lijkt het niet slim. Maar risicogedrag kan ook nuttig zijn, vertelt psycholoog Neeltje Blankenstein... die risicogedrag van jongeren onderzoekt aan de Universiteit van Leiden... Jagen op wilde dieren was in de tijd van de jagersverzamelaars ook niet zonder gevaar. Maar het alternatief was honger. En een brandweerman neemt risico om mensen te redden. Zelfs spelen met vuurwerk kan iets opleveren, zoals status in de groep. En het geeft een belonend gevoel in de hersenen. zijn zou risico zoeken ook niet automatisch een karaktereigenschap noemen. Soms is dat misschien wel zo, maar bij veel mensen ligt het aan het context... Een bergbeklimmer neemt misschien risico tijdens het klimmen... maar kan heel voorzichtig zijn in zijn financiën. Zelfs bij pubers betekent het om hun roekeloosheid ligt het aan de situatie. Uit de studies blijkt bijvoorbeeld duidelijk dat ze meer risico's nemen... als leeftijdgenoten toekijken.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 ik wanna be crossing over to heaven in the great divide tonight. Ik ben klaar om op reis te gaan. Ik heb alles wel gedaan. Pak mijn hand en voelen stromen. De liefde die ik bij me draag, ik vraag.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 To infinity, you know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance. Like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out, like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, tell her baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby. I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby. I'm on fireball. way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 Dit waren achterinvolgens Marco Basato en Matt Simmons met Breng me naar het water. Gevolgd door Pitbull, Fireball. Kunst uit de oudheid. Een lezing over Egyptische, Griekse en Romeinse kunst. Maak tijdens deze lezing kennis met veelzijdige en kleurrijke kunst van deze beschaving. In een historisch overzicht vol verhalen: van de beroemde buste van Naviti en Parthenon-tempel in Athene. Tot het Colosseum in Rome. 10 euro, alleen met pin, met koffie en thee. Aanmelden via de wedstrijd van Pluspunt. Zondag 27 november van 2 tot 4 uur. De locatie, Pluspunt. En de volgende is Nielsen. Sexy als ik dans. Oeh. Ja. Yeah. Ah ja. Yeah.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 Hey, hey, hey, hey, ik voel me sexy als ik dans. Steek ik mijn hand op, ga mijn voeten zo maar op, Ik de als ik dans. Gooi je je haar dus. je je zo lekker, Als ik dans. Steek ik mijn ga Ik ik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 for mine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 Het was John Legend met All of Me. De laatste van het eerste uur is Raccoon, een echte vent. Waar je van hield, is niks meer om op te vertrouwen. Wanneer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 Je af, hoe jij het uit kon houden. Zo wil jij je best doen om een grap en die vervolgens de verdomme hoek in te duwen. Dus zeg me wie het verste pissen kan. Wie is het, Mietje, wie de man? Je lokt de baas niet uit de tent. Dus zeg me wie zijn echte vent en wie loopt weg? Wie de